We zijn door Jozua heen gegaan. En nu komen we zachtjes aan bij Richteren terecht. Maar die overgang van Jozua naar Richteren is al een interessante overgang. Als je daarna al de Richteren gaat lezen van Gideon, Barak, Deborah, Simpson. Nou, ik denk dat we lopen voor de komende drie jaar preken in voorbereiding hebben, lieve mensen. He? Dan ga je helemaal van, uh, van warm lopen hoe heerlijk het is om een Richter te ontmoeten die door God gezonden is. Alleen er is één probleem. Is het nou zo'n vreugde als God een richter stuurt? Hoe gaat het nou met dat volk voordat God een richter stuurt? Dat is hopeloze ellende, want ze zijn van de wegen van Abbaja weer afgegaan. We gaan er vandaag een paar horen, maar een klein beetje. Het zijn wel veertien sheets, maar vijf minuten, dus reken maar uit hoe lang de preek gaat duren vanmorgen. Maar het is zo ontzettend spannend als je het leest, als je het hoort... Dan is het een vreugde om het samen te lezen en erover na te denken. Ik heb hem maar boven gezegd, het regeltje was, ik kon er niet genoeg in krijgen, maar je moet dan eigenlijk nog Israël voorstaan. Israël, neem het beloofde land in bezit. Israël had uiteindelijk het verbond met God, komt van Sinei af. En ze gaan naar het beloofde land, wat al verkondigd was aan Abraham, Isaac en Jacob. Ze moesten dus het beloofde land, dat was hun al beloofd. Ze waren erin, de geest al, de bezitters van. Alleen ja, ze moeten dat land in. En wat zit er ook weer in Canaan? Welke ite? Canaanite, Firizite, Hethite, het is een volkje. Echt waar. Ik hoop dat u in uw gedachten wil houden. Wij moeten ook bezit nemen van ons beloofde land. Maar probeer het nou eens in uw eigen denken terug te brengen naar uw eigen lichaam. We bestaan uit geest, ziel en lichaam. En we weten hoe opstandig wij zijn in ons landje. Althans, laat ik het over mezelf hebben. U heeft daar waarschijnlijk geen last van, maar dan kan ik het in zo'n preek laten horen hoe het mijn strijd is. Vind je dat leuk om het zo te doen? Als voel je je dadelijk aangesproken, is ook niet leuk. Maar wat er met Israël gebeurt om Kanaan in te nemen, hun beloofde land, dat hebben wij exact in onze eigen geest, ziel en lichaam. En pas als we gaan buigen voor onze Heer Jawee. En voor zijn zoon Yeshua die die zendt, want dat is ook nog eens een keer een richter die tot ons komt. Zo zond hij ook zijn richters in Israël om ze uiteindelijk weer bij elkaar te kunnen krijgen tot God ze niet dat land uit zou gooien. Het komt er toch van tot ze het land uitgegooid worden. En de afgelopen keer was het zelfs bijna 2000 jaar. Maar hij haalt ze terug. Het wonderlijk is, God is een God van het verbond en hij houdt zich aan zijn afspraak. Wij zijn ontrouw. Maar hij is trouw. En wij moeten veranderen. Nou, probeer nou door de hele prediking heen van vanmorgen... te bedenken dat ons beloofde land is... ons eigen lichaam waarin we wonen... en daar moeten we tot een volkomen rust gaan komen. Al staat de wereld te stuiten, dan zeg we, wat staat hij toch te stuiten? Maar je hebt rust. Want je hebt geen rebelie meer tegen onze almachtige vader. Het is een vreugde om dat te gaan begrijpen. Lieve mensen, Israël, want wij zijn Israël. Ja, niet omdat we Joden zijn, maar omdat we toegevoegd zijn aan het verbond wat God met Israël heeft, zijn we door Yeshua Israël geworden. Israël, neem het beloofde land in bezit. Amen. Gaan we het in bezit nemen? We gaan in ieder geval proberen te begrijpen wat we ermee moeten doen. Moeders luister, luisteren, we zijn de vorige keer gestopt bij Joshua 24, vers 27 en de versen die daar volgden. Dus dit is gewoon de tekst van vier weken geleden. Joshua zei tot het hele volk, broeder en zuster, het gehele volk, zie deze steen zal tegen ons getuigen. Ik heb maar een steentje uit het internet gevist. Deze steen, een opgerichte steen, zegt hij, die zal tegen ons getuigen. Hij heeft het hele volk bij elkaar. Want hij, dat is de steen, hij heeft al de woorden van Yahweh gehoord. Die tegen dat volk gesproken zijn. Die steen is getuigen, zegt hij. Die hij tot ons gesproken heeft. Daarom zal hij, dat is die steen, getuigen tegen u zijn... En dat is het redengevende woord. Opdat gij uw God niet verloogend. Waarom staat die steen daar? Opdat gij, wat zegt hij? Uw God niet verloogend. Je kunt dus God verlogen op het moment dat je weet wat God van je vraagt. Dus we moeten onderwijs geven met elkaar. En het leuke is van het woordje gehoorzaamheid. Je moet gewoon gehoorzaam worden aan het woord van je schepper. En dan gaat geloof komen. Want je gaat zien dat het barmhartigheid is en genade en goede tierenheid, want zo is onze God. En hij zegert ons tot in duizend geslachten van degenen die hem lief hebben. Maar o oh wee, degenen die hem haten en in goddeloosheid wandelen, want hij bezoekt die zonden van onze vaders tot derde, vierde geslacht van degenen die hem haten. Is dat eerlijk? Hij zegt van wel. Want dat komt omdat onze kinderen die wandelen in onze wegen. Heb ik een goddeloos gedrag, ben ik een voorbeeld voor mijn kind, hij zal hetzelfde doen tot de dag dat God hem roept en tot hij tot geloof komt. Maar dan gaat daarna de zegen in werking, tot in duizend geslachten. Maar Owee, de volgende in dat geslacht, die zegt, God bekijk het maar, ik ga links waar het rechts moet. Dan komt hij weer in de weg van de ongehoorzaamheid en dat wordt weer bezocht aan zijn kinderen, want die gaan in goddeloosheid wandelen. Lieve mensen, deze steen die was daar opgericht toen Joshua de woorden God sprak. Mozes was al dood. Door Jozua heeft God zijn volk ingeleid, maar omdat hij weet en al door Mozes gewaarschuwd was wat er met dat volk ging gebeuren. Hij zegt, er komt een dag, zegt hij, dan zullen jullie opstaan tegen God. Nou zegt hij, weet dan van tevoren wat er gaat gebeuren en daarvoor hebben we de zegen en de vloek gehoord. Moet je er bang van worden? Nee, het gaat niet over bang. Hij heeft je goed geïnformeerd hoe enorme zegen dat je van hem ontvangt op gewoon eenvoudig gehoorzaamheid. Hij heeft al de woorden van Yahweh gehoord, die steen. En hij tot ons gesproken heeft. Daarom zal hij die steen getuigen tegen u, opdat gij uw God niet zult verloochenen. Dus houd die steen in de gaten. Vers 31. Israël diende Yahweh, staat er dan, al de dagen van Jozua. En al de dagen van de oudste die Jozua overleefd hebben. Dus Jozua gaat dood. En dan komen de oudsten, die nemen de leiding over. En nog steeds op grond van Torah wordt het land geregeerd. Dus ook die oudsten die Jozua gekend hebben, ja, hebben hem overleefd. Al de dagen gekend hadden welke jaren voor Israël verricht had. Dus het is het gehoorzame leiderschap geweest. Wat uiteindelijk die zegeningen over Israël bracht. En dat volk was gehoorzaam aan goed onderwijs. Maar toen al de ouwetjes dood waren en waarschijnlijk de kennis een beetje vertrokken was... gingen ze allerlei gekke dingen doen. Ze gingen afgodsbeelden in de tempel zetten. Hoe halen ze het in de hoofd? Maar hoe zit het met onze tempel? Wij hebben ook dingen in ons hoofd. Althans, ik zeg maar, ik heb het. Bij u zal dat minder wezen. Maar hoe ver laten we de kromme gedachten in ons innerlijk komen... zodat het begeerte gaat worden... En begeerte gaat worden. En er komt een dag, dan ga je je begeerte krijgen. Want je gaat het halen gewoon. Je kijkt of er niemand in de buurt is. Er is niemand in de buurt, het is een beetje donker. En daarna heb je spijt als haren op je hoofd. Dus het is een tricker waar we elke keer weer in vallen. We proberen dat uh, met elkaar te overwinnen, zodat we meer dan overwinnaars zullen zijn. Vandaar, broeder en zuster, we gaan naar Richter 1, vers 1 tot 3. Het geschiedde dus na de dood van Jozua dat de Israëlieten Jaweh vroegen. Dus Jozua gaat dood en wie gaat de vragen? Dat volk. En hoe gaat het volk een vraag stellen aan abba Yahweh? Hoe kan je antwoord krijgen van abba Yahweh? Door naar de hoge priester te gaan. Hij had de Umim en de Tumim. Had hij netjes in een zakje op zijn borst te dragen. En als er moeilijke kwesties waren, dan legden ze dat vader voor. En afhankelijk van het kleuren van de steen, A of steen B, hadden ze antwoord van God. Dus zich in een kritieke situatie, kom voor Gods aangezicht, je zal uiteindelijk antwoord krijgen. En wat ook volledig in overeenstemming is met Torah. Dus na de dood van Jozua vragen de Israëlieten het Yahweh. Dat doen ze via de priester, via de Oemim en de Toemim. Wie van ons zal het eerste tegen de Kana niet optrekken om met hen te strijden? Want ze staan dus voor dat beloofde land. Dat beloofde land is van hun, maar ze moeten het innemen. Dat beloofde land zit ook in ons. Ook al zijn we nog zo krom, maakt niet uit in wat voor gezin dat je groot geworden bent, als je uiteindelijk voor ons aangezicht staat, de een zal meer de trekken moeten afleren. En de anderen zijn, zijn pinkster pinksterideeën en zijn charismatische toestanden. We kraken het niet af, want we hebben er met alle serieusheid in gewandeld. Maar je moet heel wat verliezen om gewoon eenvoudig door haar getrouwd te worden, want zo is de wil van vader. En Yeshua heeft ons 100% daarin voorgegaan, met vreugde en blijdschap. We zijn navolgers van Yeshua. Het leuke is, Yeshua heet ook Joshua eigenlijk, Jehoshua. Hij is de redder. Dus eigenlijk mag je ook wel denken waar je nou Jozua leest van hé, hey, dat is wonderlijk, dat volk gaat met Joshua het beloofde land innemen. Wij volgen Yeshua om ons beloofde land in te nemen. En we zullen dingen in dat land tegenkomen. Dan ze zeggen: zo, dat is een oude Canaaniet. En dat is een oude veriziet, En zeggen: oh, er komt nog een gifte meer ook in toe. Zo, nou die moet ik ook kwijt. Of die Pinksterman. Echt waar, je moet het lossen. Niet dat die Pinkste mensen slecht zijn, hartstikke lieve mensen. We moeten weten waar we mee bezig zijn. Wie van ons zal eerst tegen die niet te optreden en met hen strijden? Wij vragen dat aan de Heer: waar moeten wij mee strijden? En Abba zegt: Juda zal optrekken. Zie, ik geef het land in zijn macht. In wiens macht is het beloofde land? Juda, wie was het ook alweer? Hoeveelste zoon? Vierde zoon. Hij had ook kunnen zeggen: hé, hey, we gaan achter uh, Ruben aan. Dat was de eerste. Nee, natuurlijk niet. We gaan achter Levi Nee, er waren allemaal dingen gebeurd bij die zonen, die lagen niet koosje. Maar uiteindelijk had hij gezegd: Judah, gij zijt het. Judah wordt het vorstendom. Uit Judah gaan ook de koningen komen. Uit Judah komt David. En uit David komt zijn achter, achter, achter, achterkleinkind, Yeshua. En die zou op de troon zitten voor eeuwig. Dat is wonderlijk. Eigenlijk zit het hier al in de tekst. Abba Yahweh, die zegt door, he, de, door de hoge priester heen... ...Juda zal optrekken, zie, ik, Yahweh, geef het land in. Judas macht. Uiteindelijk zal uit Juda de koning komen. De eerste heerlijke koning is David. Hoewel die ook wel zijn fouten had. Echt waar. Waarom had God David lief? Vanwege zijn fouten? Echt niet waar. Maar hij kreeg spijt als haar op zijn hoofd van zijn fouten. En dan zegt God, ga staan. Ik wil niet zeggen tot het strafverloos ging, maar ga staan David, wees koning over mijn volk. Zo moet u koning zijn over uw landje. En al die landjes hier bij elkaar volgt groot Israël. Je hoeft niet aan me te zeggen, maar het is toch een leuke gedachte. Toen zei Juda tot zijn broeder Simeon, trek met mij op. In het mij toegedeelde gebied. Zo, die gaat op zijn strepen staan. Er is een gebied in Israël dat is aan Juda toegewezen. En dan zegt hij tegen Simeon, ga met me mee, zegt hij, in dat mij toegedeelde gebied. Dat zeggen wij ook tegen elkaar. Zullen we samen dat gebied intrekken wat God ons beloofd heeft, laten we het samen doen. Op een gegeven moment waren we met z'n zevenen. En toen zeggen we wie, zullen we niet een grote samenkomst bij elkaar geroepen en een zaaltje huren. Zo, dat is mooi. Nou, we hadden al 200 man sterren kunnen wezen, maar niet iedereen houdt die weg vol. Maar we zitten wel met gemiddeld 50 mensen bij elkaar iedere Sabbat, omdat we het verlangen hebben om samen het doel te bereiken. En dat is een voorkomen vrijkomen van onze gebondenheden, van al die verizieten en die heetieten en noem ze maar op. Hij zegt dus tegen Simeon, trek met mij op in het mij toebedeelde gebied. Laat ons strijden tegen die Canaanieten, de verizieten, de heentieten, de gifmeer, de pinkster en de charismatische. Maar dan in je eigen lijf, hè? In je eigen lijf. Dan zegt hij, zal ik ook met u optrekken, Simeon, in het aan u, Simeon, toebedeelde gebied. En Simeon ging met hem. Wij zijn op dezelfde manier met elkaar gegaan. Echt niet omdat ik nou de liefste man ben en nu de liefste man of vrouw ben. Maar we zijn eigenlijk met de liefde die we in het woord hebben ontdekt voor vader. Zeggen we, hé, hey, we zijn gedreven door één geest. Dat is abbejawe dienen. Leuk is dat als je zo'n tekst gewoon zo leest, hè. Dat moet je meer doen thuis. Echt waar. Heb je geen theologie voor nodig? Heb ik ook niet gehad. Dat kun je we wel horen. Maar het is een zaligheid om gewoon je Bijbel te lezen en zeggen, hé, hey, dat zegt vader. Koop een concordance erbij, een woordenboek, dan kan je het zo uitvinden. Die Simeon, ik heb dat woordje even nagezocht, vanmorgen vroeg nog. Dacht ik, oh, wat zou ook weer Simeon betekenen? Dat was een hele leuke ontdekking. Andere Simon, Simon, Simon, Simone, Simonia en Simonette, dat dus zijn allemaal afleidingen ervan, is afgeleid uit het woord Shema. Wat verhoren betekent. Dus eigenlijk is het woord Simeon, met de betekenis daarvan is grote verhoren. Leuk is dat, hè? Dus dat Judah vraagt aan Simeon, ga je mee? Dan gaan we eerst dat land halen wat ik heb toegewezen, En dan ga ik met jou mee gaan we dat land innemen. Maar Juda, waar het koningshuis uit komt, ja, gaat samen de strijd voeren met Shema. Hé, hey, hoor. Hoor, Shema, luister. En dat betekent gewoon doen. Wees gehoorzaam zijn. Dus Juda gaat samen met Simeon dat land innemen. Het gaat erom dat we het kunnen zien met elkaar. Nou, ik ben benieuwd wat er nog meer gaat komen. Het is toch wel spannend, hè? Vers 4 van Richter 1. Toen Judah opgetrokken was, natuurlijk met Simeon, gaf Jahwe de Kananieten en de Perizieten in hun macht. Zij versloegen hen bij Bezek 10.000 man. Dus lieve mensen, we zijn met elkaar begonnen ons erfdeel vrij te vechten. Dat gaat met obstructie, dat gaat soms met verdriet, dat gaat soms met vreugde. Soms gaan mensen mopperen, of die gaan weer andere dingen doen. Je krijgt die hele strijd, want dat vindt plaats. Maar de strijd is dat onze ziel vrijgezet gaat worden, tot die loskomt van al die overdreven gevoelens, van afwijzing en andere toestanden. En ik begrijp het, want ik heb dat zelf ook. Ze gaan die kanen niet en die zitten en die gaat in hun macht komen, door Abbejawee. Zij versloegen hen bij Bezek, 10.000 man. Want zij troffen Adoni Bezek aan te Bezek. Ja, dat is geen wonder natuurlijk. Want wat is dat, Bezek? Dat is gewoon een dorp of een stadje. En uh, Adoni, wat is Adoni ook weer? Heer. Adon, dat is heer. Maar Adoni is mijn heer. Dus eigenlijk vinden ze, de meneer van Bezek, die vinden ze te Bezek. Snap je? Dus zij troffen de Heer van Bezek aan te Bezek en streden tegen hem. En zij versloegen de kananieten en de Perizieten, want die woonden in datzelfde gebied van deze meneer Bezek. God die doet wat hij zegt. Hij gaat je land innemen. Ook al is er een heer Bezek in Bezek, dan is dat voor het laatste keer dat hij nog heer is. Want je hebt je eigen land in bezit genomen, wat God je gezegd heeft. Dus die meneer Bezek, die nog in uw binnenste zit, die gaat ten gronde. Als we het met elkaar doen, we zullen meer dan overwinnaars zijn. Daarna daalden de jideus af om te strijden tegen... Hé, hey, alweer kananieten. Ja, die zitten nou in het zuiderland en in de laagte. Dus ze gaan dus naar het zuiderland toe, dus een beetje naar de woestijn Sineë, want ze komen bij Jericho binnen... En dan gaan ze dus naar het zuiden toe en dan gaan ze zo naar het lage land toe. Dus ze gaan steeds weer de richting van Gaza op bijvoorbeeld. He, naar de laagte. Want dat is een zee. Toen trok Juda op tegen de Canaanieten die in Hebron woonden. Hé, dat is helemaal in het zuiden. En versloeg Cesai, Achiman en Talmai. Nou, wie al die mannen zijn, dat moet je maar uit gaan zoeken. Het is leuk om dat te zien hoor. Maar het hoort even niet bij de preek. Richteren 1 vers 11. Vandaar trokken ze op tegen de inwoners van Debir. En de naam van Debir was vroeger Kiryat Sefer. Dus je ziet, ze gaan al naar boven toe in Israël. Judah trok op met zijn broeder Simeon, daar komt hij weer. Met die gehoorzamen. En zij versloegen de kananieten die te Sefat woonden. Is er wel eens iemand in Sefat geweest in Israël? Schitterend dorpje, hoog op de heuvel zo. Nou, dat is een moeilijk bolwerk om in te nemen. Als je daar beneden aankomt, hier iemand naar boven toe. Zelfs met de auto moesten we geloof ik al bijna 20% naar boven toe. Zo. Maar schitterend dorpje. Zij versloegen daar de Canaanieten die dus in Sefat woonden. Verder kwam Juda, hela, Gaza met zijn hele gebied. Askelon met zijn hele gebied en Ekron met het hele gebied. Van wie is Gaza? Van de Palestijnen? Wel, nee, dat is leugen en bedrog. Mogen ze er wonen? Van de Joden wel. Maar laten ze het gezag in het land erkennen aan Israël. Een hoop mensen weten het niet. Heel de wereld snapt het niet. Amerika met zijn grote mond snapt het ook niet. Ik hoop dat het tijd zich zal keren. Lieve mensen, Gaza wordt ingenomen door Juda en Simeon. Ja? En zo gaat het land verder. Jawe was met Juda zodra hij het gebergte in bezit nam. Maar hij was niet in staat, Juda, de bewoners van de vlakte te verdrijven, want deze hadden ijzeren strijdwagens. Heeft u ook ijzeren strijdwagens in je buik? Want er zijn punten in ons leven dat ik denk: zo, daar zitten een paar ijzeren strijdwagens. Je kan er niet, niet aanraken, of uh, die messen zitten al in je vinger. Hè? Je weet het, de mes aan, aan die wielen, ijzeren strijdwagens. Zie je dat? Heb u geen last van je buik met dat soort dingen? Die ziel van ons die is echt opstandig. Overdrachtelijk, hè? Ja, we was met Judah. Maar dat stukje van die vlakte... waar die ijzeren strijdwagen zitten... zo diep kon die dus niet komen. Maar ook dat heeft een reden. We moeten natuurlijk verder lezen... en verder kijken naar onze neus lang is. Er gaat weer wat gebeuren. Hoofdstuk 2, vers 1. Toen ging de engel van wie... De engel van Yahweh. Van wie is die engel? Wat betekent engel? Boodschappen. Boodschapper. Dus er komt een boodschapper van Yahweh. Dat is dus niet Yahweh zelf, hè? Het is gewoon een boodschapper, hè? Als u aan uw buurman een boodschap vertelt, die zegt Yahweh heeft gesproken, bent u op dat moment de engel van Yahweh. De boodschapper van Yahweh. Bent u niet Yahweh zelf, hè? Die komt van Gilgam naar Bokim en die zegt ik heb u uit Egypte doen trekken. Dus de engel zegt, de engel van Jahwe, die zegt wat Jahwe zegt. Dus wie spreekt er dan? Het is Jahwe die spreekt door zijn engel. En Jahwe zegt, ik heb je uit Egypte doen trekken. Zegt u er amen op? Dankjewel. En gebracht in het land dat ik uw vaderen onder Ede beloofd heb. Dus dat volk is intussen ingetrokken in Canaan. Hij heeft slachtgeslagen links en rechts, hebben het in bezit genomen. Nochtans, niet alles komt. Niet alles. Ik heb je uit Egypte doen trekken, gebracht in het land van je vaderen. En onder, wat ik onder Ede beloofd had. En ik heb gezegd, ik, Yahweh, zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken. Nou, dat is onze God. Wij zijn mensen die verbreken nogal eens een verbondje. Hè? En we mogen weer terugkomen op grond van beleidenis van zonde. Amen. Door het offerdier, geslacht... Op het offeraltaar, dat is onze Yeshua, zijn bloed reinigt ons van onze zonde. En dan zegt vader, ga staan en ga weer wandelen, mijn zoon. Hij, hij is trouw aan zijn verbond. Altijd. Maar, zegt hij, gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land. En hun altaren zult gij afbreken. Dus dat verbond met ons, lieve mensen, wij zullen onze altaren, die in ons innerlijk zitten, afbreken. Wanneer u denkt dat je katholiek kan blijven, of Rooms, of gereformeerd of weet ik welke richting, voor mij wordt ben je heel erg uitgebreid charismatisch, het is nul. Zo heerlijk als mensen zich charismatisch kunnen voelen. Het is gebleken dat de Torah uiteindelijk zegt wat echt charismatisch is. En dat is wat anders dan gedachten van mensen. Gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land. En hun altaren zult gij afbreken. Doch gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Wat hebt gij gedaan? Vraagteken staat er. Het staat in dezelfde tekst hoor. Het is er niet bij door mij. Wat heb je nou gedaan? Door niet te luisteren. We pakken het volgende vest. Want hij zegt ook nog, ik heb ook gezegd, nou ik denk dat hij wel een heel boek vol kan zeggen wat hij ook gezegd heeft en ook gezegd heeft ook hè. want je moet dus niet op één tekstje afgaan wat hij ook gezegd heeft is heel belangrijk hij zegt ik heb ook gezegd, ik zal hen niet voor u uit wegdrijven maar zij zullen u tot tegenstanders en hun goden u tot een valstrik zijn dus je bent wel gewaarschuwd, want wij beginnen wel ons land in te nemen maar hij heeft die dingen in ons laten zitten, want die gaan uiteindelijk ons beproeven of we wel echt voor hem willen buigen. Of onze aanbidding en gehoorzaamheid wel echt is voor hem. Of je echt alles wil aanpakken wat er in je leven zit. Dus hij heeft ook nog gezegd, ik zal niet voor u uit wegdrijven, maar zij, die Filistijnen, Tyreus de Moorden, zullen u tot tegenstanders en hun goden tot een valstrik zijn. Toen de engel van jaren deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, verhief het volk zijn stem en weende. Halleluja. Toen ze dat hoorden, begonnen ze te janken. Want ze wisten heel goed dat vader door zijn engel, door zijn boodschapper, het puntje van de tong had geraakt in hun ziel. Want we weten wie we zijn, broeder en zuster. Niemand van ons is rechtvaardig, geloof het maar niet, er loopt niet ene rechtvaardiger rond dan Yeshua. Wij zijn rechtvaardig verklaard door het geloof in Yeshua en zijn vergoten bloed. God zegt, nou zie ik je als rechtvaardig, wees trouw en ga leven als een rechtvaardiger. Toen dus die engel van Jahwe deze woorden tot Israël gesproken had, verhief dat volk zijn stem en weende. Er mag meer geweend worden. Je hoeft het niet hier te doen, doe het thuis in je kamer. He, Doe het in de binnenkamer, want God ziet je tranen op je binnenkamer. Daarom noemde men die plaats Bokim. Zij offerden daar aan Yahweh. Wanneer ga je offeren? Het is zo mooi als het aan elkaar vastzit. Als die tranen van berouw komen, dan, oh mijn god, wat heb ik uitgevreten. Hoe kan het ooit met u goed worden? Wat staat er dan in het verbond? Fijn dat je het beleid op het grond van het bloed van het offerlam... Schenk ik je vergeving. Ga staan en ga wandelen. Wie van u durft er nog terug te kijken... op een godloos leven van uw broeder en zuster? We hebben misschien de meest gekke dingen van ons leven gedaan. Die gaan we nooit aan iemand vertellen. Stel voor dat je het te horen krijgt... wat ik twintig jaar geleden gedaan heb. Ik, misschien stop ik dan wel met preken. Maar, lieve mensen... we hebben het afgelegd. Je hebt berouw gekregen. We hebben geweend. En dat is de plaats van offeren. Je binnenkamer... Weent voor het aangezicht van God, aanvaardt het verzoenend offer, maar gaat dan ook de weg zoals je gegaan hebt. Al was je moeder de slechtste vrouw van de wereld. Ze moeten niet aan je moeder komen, toch? Zo ligt het ons ook. Al waren we de slechtste mensen van ons, hè? die er bestaan in Albaserdam of in Nederland. Echt waar. Als iemand tot verzoening is gekomen, wordt het niet meer teruggekeken naar het verleden. Richter 2:6. Toen Joshua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten heen getrokken en ieder naar zijn erfdeel om het land in bezit te nemen. Echt waar, ze gaan het land in bezit nemen. Het volk diende Yahweh gedurende het hele leven van Jozua en van de oudsten die Jozua overleefden en die geheel het grote werk gezien hadden dat Yahweh voor Israël gedaan had. Dus de oudjes gaan alweer dood. En De oudjes gaan weer dood en de oudjes gaan dood, maar ze hadden allemaal nog de grote daden gods gezien. Ook in ons leven komen onze kinderen en onze kinderen en onze kleinkinderen. Lieve mensen, begrijp je hoe belangrijk het is dat je iets kan overdragen aan je kinderen? Want er komt een dag als je kinderen volwassen zijn, dan kun je het eigenlijk niet meer zeggen. Dat klinkt vervelend... Ik ben ook twintig geweest en dertig geweest. En als mijn vader zegt: Denk erom Willem, je gaat vanavond van uit, maar je gaat niet dat soort zaken opzoeken. hè? Ja, nee, natuurlijk niet pa. Ik ben je geïnformeerd of niet? Maar je ging de trap af naar beneden toe. En in plaats dat je rechts afging, ging je toch links af. Dus we weten waar we het over hebben. Maar je zou je kinderen moeten opvoeden, want het feit dat je het gezegd hebt tegen je kinderen zit het in hun hart. En ook al gaan ze 3.000 keer fout, dan hebben ze 3.000 keer de woorden van vader in de hart. En de woorden die vader spreekt namens vader, de grote vader in de hemel, dan kan vader in de hemel er dingen mee doen. Dat als dat kind heel zijn leven doorgegaan is met zijn gezicht op grond is gekomen, komen, dan herinnert vader door de heilige geest die kinderen aan wat er gezegd is. Dan redt het je kinderen nog op oudere leeftijd. Dus vertrouwen op de Heer is een vreugde. Nadat het hele geslacht hè, was vergaderd, ja, zo kwam er een ander geslacht op dat Yahweh niet kende. Nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is. In de ogen van Yahweh en ze gingen de baals dienen. Waarom denk je nou dat het woordje is vergroot is, dik is gemaakt en een streepje eronder? Dat is het leuke van zo'n projectiescherm. Hè? Toen deden de Israëlieten wat kwaad is. Is dat verleden tijd of tegenwoordige tijd? Leuk is dat, hè? Kwaad blijft kwaad. Wat vroeger kwaad was in Torah, is vandaag ook nog kwaad. Er is er maar eentje die aangeeft wat kwaad is. Alles wat niet in overeenstemming is met Gods wil is kwaad. Wat kwaad is. Toen deden de isolieten wat kwaad is. In de ogen van wie? In de ogen van Yahweh. In de wereld kan dat best wel goed wezen. Jullie zijn jullie gozer's er helemaal niet fout? Hartstikke fijne knul en hartstikke fijne vrouw. Maar ze kennen Yahweh niet. Als we dus dingen doen waarvan Yahweh zegt: Dit is kwaad. Moet je ermee kappen. Maar Israël deed dat niet. Dit volk kende Yahweh niet. Hun oudjes waren dood en er is iets niet overgedragen. Ze verlieten Yahweh, de God van hun vaderen, die hen uit Egypte geleid had. Liepen andere goden achterna. Uit de goden van de volken rondom hen. Ze bogen zich daarvoor neer. En daarmee krenkten ze Jaweh. Want Vader Jaweh had een verbond met hun vaderen. En dat verbond is die trouw aan tot in duizend geslachten van degenen die hem trouw zijn en lief hebben. Maar o wee, degenen die uit dat verbondslijn weggaan. Lieve mensen, als we Jaweh dienen op grond van zijn verbond, worden we door Jaweh beschermd. Als u denkt dat je onder dat verbond uit kan en buiten de muren van het verbond kan gaan, dan kies je voor de goden van de wereld. Maar je hebt pech. De wereld haat de kinderen van God. Want ook een kind van, mijn kind is een kind van God, is geboren onder het verbond wat we met God hebben. De wereld haat zo'n kind. Dus komt dat buiten de stad Jeruzalem, gaan ze schieten erop. Of ze gaan het misleiden. En omdat ze niet met een jaar weer trouw willen zijn, gaan ze heel makkelijk de hoek om. En dan denk ik, hoe is het mogelijk dat dat gebeurt? U heeft er minder mee te maken als ik, maar bij mij gebeurt al die dingen in mijn leven. Maar er is ook een dag gekomen tot ik de oren open kreeg voor de woorden die mijn vader gesproken had. Want hij sprak ooit de woorden van onze hemelse vader. En dan komt er berouw, en dan komt er geween, en geklaag, en dan komt ook de genade van God, en dan komt er herstel. Ze verlieten dus jaren voor andere goden, de goden van de volkeren, en die goden van de volkeren, die willen godsvolg kapot hebben. Van Israël zijn er zes miljoen verbrand. Waren het allemaal foute mensen? Echt niet waar. Zijn ze verloren gegaan? Dat ligt helemaal niet aan ons. Vader is in staat al zijn kinderen weer op te wekken uit de dood. En dan zullen ze zien wie ze losgelaten hebben. Ze zullen ook Yeshua zien die ze doorstoken hebben. Wij hangen er altijd maar weer dood en verderf en hel en verdoemenis aan vast. Maar we kennen nauwelijks de genade van God. Dus als God ze dadelijk uit het graf zullen wekken. Ik denk dat er gehuild wordt mensen. En als God die huilende mensen ziet, die wee roepen. ze hebben het vroeger niet gesnapt. Er zijn kinderen van, kinderen van kinderen van kinderen van joden die verbrand zijn, hebben nooit gesnapt. Wie is God? Ik moet niks meer van God hebben, zeggen ze. En als mens kan je het begrijpen. Maar als ze God gaan kennen, de Yahweh van het verbond, dan zullen ze hele andere gedachten krijgen. Richter 2 vers 13. Wanneer zij Yahweh verlieten en de Baals en de Astatis dienen ontbrandde de toren van Yahweh tegen wie? Israël. Hij gaf hen in de macht van de plunderaar. Zodra Israël het verbond verlaat en zegt, ik wil die god van de Assyriërs aanbidden. Oh, dat moet je doen zeg. Komt hij te midden van de Assyriërs te zitten en denkt, hé, hey, dat is een jood, die ga ik plukken. Snap je? Hier zijn ze lief en aardig, ze slopen hem leeg en dan wordt hij vermoord. Hij gaf hen dus in de macht van de plunderaars. De bescherming was weg. Die hen uitplunderden en hij gaf hen over in de macht van de vijanden rondom hen. Zodat ze niet meer tegen deze konden stand houden. Ja, als je de bescherming van vader kwijt bent, is er geen redder meer aan. Telkens als ze uittrokken was de hand van Jahwe tegen hen ten verderven. Zoals Jahwe hun onder Ede aangezegd had. Zij kwamen in grote benauwdheid. Ik wilde wel dat ze in hun grote benauwdheid hun hoofden tegen de grond gelegd hadden en hadden geweend. Want hij heeft ook laten horen dat als u weent, dat er een weg is die terugkomt. En dat wil hij. Dan verwekte Yahweh, wat verwekte hij dan? Richters. Die hen verlosten uit de macht van de blunderaar. Dan kwam er een Gideon, een Deborah, een Barak, een Bilian, Simpson. Dat waren mannen die door God uitgekozen waren. En die Simson die slaapt met één kinderbak van een ezel duizend van die Filistijnen het hoofd af. Denk erom dat dat een mannetjesputter was. Hoor. Nee, hij was helemaal niet groot. Hij was nog een beetje rozig ook. Hij was helemaal niet om aan te zien. Maar als hij loskwam met die kinderbak. dan was dat een soort witte tornado. Of een beetje een rozige tornado in deze. Hè? Dat is toch wonderlijk dat dat gebeurt. Hè? Soms denk je wel eens van kleine mannetjes. van nou ja, die is niet groot. Maar een kleine David die kan vechten als een, hè, als een leeuw. Abba die verwekt dus richters, broeder en zuster. Je kunt ook zeggen, hij verwekt profeten. Profeten komen nooit op het moment dat jou het uitkomt. Er zijn, die, er zijn ja, een bepaalde geloofsgroepen om ons heen, die vinden het heerlijk, er komt een profeet. En dan komt die profeet voor je aan en zegt, ja mijn dochter, zo spreekt de heer, ik heb je wel gezien van bovenaf. En dan gaat hij uh, waarheid spreken. Ik heb er geen draad vertrouwen meer in. Ik heb zoveel dingen horen zeggen, dat zo dat klinkt goed zeg. Maar ja, we spreekt zoals hij in zijn Torah spreekt. En als het fout loopt in de Torah, stuurt die profeten om te zeggen, keer terug tot Torah. En dat wordt niet gepruimd. Dan zeggen ze, ja, maar dat is toch geen boodschap meer van de Heer? Nou, dat is de prediking van het Koninkrijk van God. Ja, ja, ja. Ja, maar je moet toch. Jezus, daar gaat het om. En dat is waar, want door het bloed van Yeshua zijn we teruggekomen tot Torah. En zijn we tot een getrouw leven gekomen. Maar de prediking van Yeshua, wat was dat ook alweer? Dat is de prediking van het. Zou je het altijd onthouden? Wij zijn ons leven lang wijsgemaakt. Je moet geloven in Yeshua of in Jezus Christus. Dan ben je gered. En dat is een leugen. Want daarna vertellen ze dat de wet en de Torah is weggedaan. Ze zijn bedrogen. Ik neem het die mensen niet kwalijk. Maar ze zijn bedrogen. Want als je iets verder wil gaan om uit de Torah te vertellen. Dan ben je op datzelfde moment wettisch. En als iemand wettisch is, dan moet je hem... Een schop. Onze derde jaren geven, dat klinkt mooi in het Frans. Ja, maar je moet er eigenlijk met zo'n wettische man of vrouw moet je geen contact meer hebben. Terwijl ze eigenlijk de waarheid horen, maar ze kunnen de waarheid niet verstaan omdat ze het anders geleerd hebben. Goed, lieve mensen, ja, we verwekt dus gerichtes, maar hij verwekt ook profeten. Vers 18. Telkens, vindt u het fijn om de Bijbel te lezen? Echt, wij, weet je het ook hier elke dag op zitten kikken? Als ik dat zit te lezen, denk ik, oh, ik dat een beetje dik maken en daar een streepje onder zetten. Dat is heerlijk om te doen. Gaat het ook doen. Telkens als Yahweh hun een richter verwekte, was Yahweh met de richter. Amen. Niet even met dat volk. Ja, alleen dat volk had zich bekeerde. Dat kwam weer binnen het gebied van Abba Yahweh. Hij verlost hen uit de macht van hun vijanden. Zolang die richter leefde... Want Jabe werd bewogen door hun gekerm. Heb je het weer? Je zal echt je tranen moeten storten, je neus op de grond moeten leggen, zeggen, oh mijn God, wat heb ik gedaan? Wil je me vergeven? Op dat moment zet hij de hele beweging van de hemel voor je aan de gang, zodat de engelen je kunnen bijstaan. Dan kan die woorden tot je spreken. Yahweh, die werd bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers. Lieve mensen, ook in onze ziel worden we verdrukt en benauwd, omdat er verkeerde ferizieten, hetieten, de perizieten, de, de, de, de Nou, er zit bij ons zoveel ellende in onze ziel, er gepompt vanwege onze achtergronden, dat is allemaal opstand. Misschien moet ik het nog een paar keer zeggen, maar het is ontzettend belangrijk. Maar met de dood van de richter begonnen zij weer verderfelijk te handelen. Dat is moedeloos. Om moedeloos van te worden. Met de dood van de Richter. Want hier staat: zolang de Richter leefde. ging het goed. Maar met de dood van de Richter. begonnen ze weer verderfelijk te handelen. Erger dan hun vaderen. Door andere goden achterna te lopen. die te dienen. zich daarvoor neer te buigen. In niets gaven zij hun verstokte handel en wandel op. Zeg maar dat vader niet barmhartig is. Dat verdraagt hij al jaren. Maar we moeten er niet mee spelen met vader. Want wat hij in zegeningen heeft gezegd... zal echt ook in vervloekingen waar zijn. heeft hij ook gezegd. Maar hij wil dat je leeft vanuit zijn zegeningen. Zij bleven verstokt. Richteren 3, vers 1. Het gaat een klein sprongetje vooruit, hè. Maar je, je wordt eigenlijk helemaal laaiend als je over de richters gaat horen. Alleen vandaag niet meer. Dit nu zijn de volken die ja wel niet overblijven... Om door hen al die Israëlieten op de proef te stellen, welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hadden. Beetje moeilijk om te lezen. Maar die kinderen van de kinderen van de kinderen, die dus de grote daden God zelf niet gezien hadden, het alleen maar hadden van horen zeggen en zeiden, ja die oude heer van mij die kan wel gelijk hebben, maar ik ga toch even dingen doen die niet behoren. Daarom heeft vader dus bepaalde Kanaanieten achtergelaten in het land. Dat waren die mannen met die ijzeren wagens, weet je wel? Kunt u het herinneren? Die mannen met die ijzeren wagens die waren nog steeds in Canaan. Want God liet niet alles weghalen. Met die mannen, met die ijzeren wagens, die laat hij zitten. Dit zijn de volkeren die Yahweh liet overblijven om door hen de Israëlieten op de proef te stellen. Van welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hadden. Dus hij laat van die ijzeren wagens in het volk, die uiteindelijk in de aanval gaan tegen die kinderen. Niet om ze te doden, maar daarmee worden ze op de proef gesteld of ze Abba Yahweh willen dienen of niet. We lezen verder. Slechts, dan komt dat redengevende woord weer, opdat de de Israëlieten voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, dus het gaat om de kinderen van de kinderen van de kinderen, met de strijd vertrouwd zouden raken, doordat hij, vader jaren hen daarin oefende. Dus ga niet klagen over je kinderen tot ze het zo moeilijk hebben. Dan weet jij in je geest, abba ah, vader is bezig met mijn kinderen. Ach, heb je zo'n pijnkind? Ach, gaan we goed komen, zullen we het bidden? Nee, je hoeft mij niet te bidden, bijvoorbeeld, hè? Dat geeft niks, vader. Dank u wel. U bent trouw aan het verbond, want u zal mijn kinderen zegenen tot in veilige slachten. Die kinderen gaan het leren. En die komen op een moment, of ze gaan die Heer volgen, of ze zeggen echt in hun volle verstand, weg met die God. Maar weet dat we op God kunnen vertrouwen en dat je kinderen het moeilijk krijgen. Halleluja. Hoe klinkt dat? Dat je kinderen het moeilijk krijgen. Maar prijs de Heer, ze hebben het nodig. Ze hebben het echt nodig. Want vader gaat ons daarin oefenen. Door die Canaanieten over te houden in het land met die ijzeren wielen, met die ijzeren wagens. Want die kinderen worden echt aangepakt. Alleen hij laat ze niet aanpakken ten dode toe. Want hij laat ons niet verzoeken boven ons vermogen. Richter 3, vers 3 en 4. De vijf stadsvorsten der Filistijnen en al de Canaanieten, de Sidoniërs, de Chiwieten. Kijk, er zijn nog veel meer van die iten. Die heb ik niet eens genoemd daarnet. ...die het geberg de Limanon bewonen... ...en de berg Baal-Hermon... ...tot de weg aan Hama toe. Weet u wat Baal betekent? Heer. Dat is een ander woord voor heer. Daarnet hadden we Adoni, mijn heer. Dus dit is de heer van de berg Hermon. Zie je? Dus dat is de heer van Hermon... ...tot aan de weg van Hama toe... ...over dat hele land, lieve mensen. Zij toch... ...nou hebben we het dus over de Filistijnen... ...en de Kananieten, hè... ...de Sidonische, Sjiwieten... Waren ertoe bestemd. Schitterend woord. Dus die Canaanieten, die Filistijnen, de Tyriërs, de Mooren en de Filistijnen. Nee, wat is het andere? Wereld? De Palestijnen. Laten we ze maar een beetje bij huis halen. Die hebben gebied veroverd in Israël en God laat ze zitten. En wij bidden God elke dag: Mogen die Palestijnen alsjeblieft naar Jordanië? Laten ze naar dat Palestijnenland gaan. Maar God laat ze zitten. We moeten bidden voor Israël. Tot ze hun positie gaan zien. Ik weet wel dat ze heel moeilijk dan met een Palestijn zullen gaan zitten eten. Maar tot ze hun positie gaan zien waarom God het toelaat, die ijzeren wagens in Israël. Zij toch, die Filistijnen of de Palestijnen waren ertoe bestemd... dat hij, dat is Yahweh, door hen, de Palestijnen, Israël op de proef zouden stellen. Om te weten of zij zouden luisteren, de Israël naar de geboden van Yahweh aan hun vader door de dienst van Mozes had geboden. Vind je het nog steeds fijn dat we Messiaanse gelovigen zijn? En tot we geloven in één God? En tot we geloven in zijn zoon Yeshua? En tot die combinatie ons gegeven is om tot gehoorzaamheid en verzoening te komen? Gehoorzaamheid en verzoening en door gehoorzaamheid tot geloof. Het is nodig om zo tot geloof te komen. Omdat ze zouden luisteren... Naar de geboden die jaren hun vader door de dienst van Mozes had geboden. Daar gebruikt hij dus Palestijnen voor in dit moment. We kunnen ze niet meer luchten of zien. Die Palestijnen. Toch? Zullen we ervoor moeten bidden? Lieve mensen, alstublieft. Neem je beloofde band in bezit. dwars er al je beproevingen heen. En wees nou blij dat als je beproevingen in je ziel hebt. Tot er dus een ijzeren wagen langskomt. gaan die lopen klagen. Want dan weet je, die ijzeren wagen hebt vader toegelaten. Durf je er ook aan op te zeggen? Niet om je te laten vernietigen door die ijzeren wagen, maar omdat je zou zeggen, hé, hey, ik moet even correctie aanbrengen, dan gaat die ijzeren wagen ook wel langs heen. Dan zeg ik, gelukkig, die is langs. Lieve mensen, maak er een fijne sabbat van met elkaar.